8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo dadelijk dat Netflix naar Nederland komt. Netflix, dat is een soort Spotify voor televisie. En we spreken over de sluiting van gevangenis. Maar nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 In verschillende steden in Brazilië zijn opnieuw tienduizenden mensen uit protesten straat opgegaan. In São Paulo, de grootste stad en het financiële hart van Brazilië, liep het uit de hand. Een klein groepje betogers probeerde het stadhuis binnen te dringen. De betogers koelden hun woede vervolgens op onder meer een politiepost. En de protesten gaan door, zegt oud-NOS-correspondent Ineke Holtwijk.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 Een aantal prestigieuze Amerikaanse universiteiten denkt mee naar de oprichting van een nieuw technologisch topinstituut in Amsterdam. Onder hen zijn Columbia University, de Duke University en het Massachusetts Institute of Technology. Ze werken samen met onder meer de Universiteit van Amsterdam, de Wageningen Universiteit en de TU Delft. Wethouder Gerels van Economische Zaken vertelt hoe Amsterdam kan profiteren van dat nieuwe kennisinstituut.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 Dan wat weer nog in het zuidoosten zware buien met onweer, hagel en soms windstoten. Die buien trekken via de oostelijke helft van het land naar het noorden. En daar wordt het 27 tot 34 graden. In het westen en noordwesten wordt het 20 graden. Palacee tot 26 in West-Brabant. En daar kunnen ook buien vallen, maar de kans op zware buien is kleiner. Vanavond trekken de buien weg. Aan boekhuis met de verkeersinformatie. 45 kilometer file in ons land. Twee opmerkelijke. en wel op de Ringweg Amsterdam, de A10, staat aan de noordkant. Een file voor de Zeeburgertunnel. Die file is 4 kilometer. Dan stond een vrachtwagen, die had problemen, maar de rijstroken zijn weer open. En op de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en de Helden 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden.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 en Marcel Ooster. President Obama is in Berlijn. En in die stad zeggen Amerikaanse presidenten altijd iets heel belangrijks. Bij de toespraak van Obama zou het over kernwapens gaan. Wouter Meijer hoort u zo over het bezoek. En het gevangeniswezen wacht gespannen af welke gevangenissen worden gesloten... en welke in bedrijf blijven. Over een uur maakt staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie bekend... hoeveel gevangenissen hij wil gaan sluiten. Hij past zijn plannen aan vanwege forse protesten uit de gevangeniswereld. Bezwaren van burgemeesters en zware druk vanuit het parlement... en vanuit zijn eigen partij. Onze baan ligt op tocht. En uh, daar zijn we het niet mee eens met de plannen van Fred Even. We sluiten de helft van de gevangenissen. We gaan het regime wat versoberen. We doen wat enkelbandjes en klaar is Kees. Nou, uh, zo werkt dat niet. Zo simpel is dat dus niet. Een van de belangrijkste wensen is dat het voor de VVD-fractie onacceptabel is... dat er elektronische detentie uh, uh, wordt toegevoegd in plaats van een gevangenisstraf. We gaan naar Den Haag, naar politiek verslaggever Michiel Breedveld. Uh, Michiel, 340 miljoen wil hij bezuinigen. Daarvoor moesten 26 gevangenissen gesloten worden. Nou, Lara zei het al, er is veel kritiek op gekomen. Hij geef, gaf eerder aan daar wel wat mee te gaan doen. Maar is hij dan ook bezweken onder de druk? Hij moest wel. Uh, zijn masterplan gevangeniswezen uh, werd wel omgedoopt tot disasterplan, oftewel rampenplan. Er is totaal geen draagvlak voor. In het gevangeniswezen niet, gemeenten, provincies, je zei het al. Ja, en ook in de Kamer, zelfs de regeringspartijen, VVD en PvdA, ja, die druk die was zo groot dat hij dus een oplossing is gaan zoeken. Onder het motto, onder, uh, onder hoge druk wordt alles vloeibaar. Ja, en aan het einde van het debat een paar weken geleden zei hij de pijn wat te kunnen verzachten. Nou, in overleg met de minister, minister Opstelt, heeft hij dus 70 miljoen gevonden. Dat haalt hij weg bij andere onderdelen van het ministerie. En daarmee verwacht hij dus meer gevangenissen open te kunnen houden. Um, 26 zouden er dicht gaan. Hij zei na het debat... Um, ja, dat hij er tien tot 15 daarvan zou kunnen redden. Maar nu lees ik toch alweer de eerste berichten en geruchten... dat het hooguit zeven gevangenissen zouden zijn. Hmm. Nou, dan zou het protest misschien kunnen aanhouden. Want dat protest aan zich, hè, gaat dat alleen om werkgelegenheid... of ook over bijvoorbeeld het idee van detentie, dat dat in een gevangenis zou moeten plaatsvinden? Ja, De kritiek is inderdaad veel fundamenteler dan dat. Er wordt inderdaad gevreesd voor ja, het verlies van werkgelegenheid... vooral in gevoelige regio's, de zogenoemde krimpregio's... Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol, maar dat is niet een reden om gevangenissen eh, onnodig open te houden. Maar er wordt ook echt gevreesd voor eh, kaalslag van eh, het gevangeniswezen. Geen begeleiding meer voor gedetineerden, geen aandacht meer voor Ja, En vooral dat plan om veroordeelden thuis hun straf met de enkelband om te laten uitzitten, dat stuitte op veel kritiek. De VVB, VVD noemde het in het debat zelfs onacceptabel. Je hoorde het net al in dat quoteje. Ja, en nu kan Teven dus alleen nog maar aan het eind van de gevangenis... een een deel van zijn straf thuis uh, laten uitzitten. Ja, dat kost natuurlijk geld... Want in totaal wilde hij 2000 mensen met een enkelband thuis zetten. Ja, en dat kunnen er nu hooguit duizend worden. Die mensen die zitten dus weer gewoon in de cel. Ja, en dat kost geld. Dat heeft hij gevonden. En hoe hij dat precies gaat uitgeven, gaat hij dus strakjes bekendmaken. Ja, maar u geeft het al aan. Het was een veelomvattend plan. Hè? Het ging niet alleen maar over het sluiten van gevangenissen. En de oppositie wilde dat dat hele plan dan ook maar geschrapt zou worden. En dat Teven dan uh, voor het gevangeniswezen een totaal nieuw plan zou maken. Denk je dat hij dat dan ook gedaan heeft? Dat zal het niet zijn hoor. Het zal een aanpassing zijn van het bestaande plan. Ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, de oppositiepartijen wel met heel groot geschut uh, het debat ingingen. Het slechtste plan sinds de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk overdreven. Maar niemand is blij met een bezuiniging op het gevangeniswezen... Waar overduidelijk wel wat te bezuinigen valt, maar uh, niet zo rigoureus als nu gebeurt. Dat doet gewoon pijn, dat weet iedereen. En geen enkele oppositiepartij heeft ook alternatieven aangedragen van nou haal het geld, geld dan maar weg bij het Openbaar Ministerie of bijvoorbeeld de politie. Want dat zijn natuurlijk de pijnlijke keuzes waar ze op het ministerie uh, voor staan. Ja. Um... Dit gaat pijn doen, uh, hoe dan ook. Een aanpassing, minder gevangenissen dicht, uh, minder gebruik van die enkelband. Mogelijk dat hij nog wat experimenten aankondigt met uh, meer persoonscelgebruik. Maar daar zal het bij blijven. Nou, we zijn benieuwd. Michiel Breedveld, jij gaat richting persconferentie nu. Zeker. We praten verder over die bezuinigingen op de gevangenissen en reorganisatie. doen we met beveiliger Anton Pekel van het actiecomité tegen de bezuinigingen. Een kaderlid ook bij Afverkabel FNV. Meneer Pekel, goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. Ik uh, kan mij voorstellen dat het een spannende dag voor u is. Wanneer hoort u wat de plannen zijn met uw gevangenis? De penitentiaire inrichting in Hogeveen, is dat? Ja, dat klopt. Als het goed is worden wij om 9 uur worden wij geïnformeerd... door de directie en krijgen wij te horen wat het uh, wordt. Wat verwacht u? Heeft u nog hoop voor uh, Hogeveen? Nou, kijk, als u kijkt, wij zijn een krimpregio. Uh, Balkbrug zit 15 kilometer bij ons hier vandaan. Daar, daar, daar heeft men al aangegeven dat die dicht zou moeten... Uh, dat maakt op een gegeven moment al een behoorlijke uh, en dan hoge veen, als je dat bij zou doen. We hebben een werkeloosheid in Hogeveen al van 14,1 procent. Dus dat betekent dat we toch een behoorlijke hoge werkeloosheid hebben. En we hebben pas ook het masterplan gehoord van de, gemeen, van de Belastingdienst. En de Belastingdienst uh, gaat uh, in Emmen, dat is je 30 kilometer verderop. Die gaat uh, van 300 arbeidsplaatsen naar 240. Dat betekent dat er nog meer werkeloosheid in deze regio komt. Ja. Maar wij begrijpen bijvoorbeeld uh, via RTL dat Veenhuizen misschien toch open blijft. Dat is slecht nieuws, kan ik mij voorstellen, voor Veen. Nou ja, men uh, zegt dat Veenhuizen open blijft. En daar heeft men het heel wat over. Uh, daar staan twee oude inrichtingen. Daar wil ik duidelijk aangeven dat zij niet meer uh, helemaal up-to-date zijn. En dat hij in 2018 daar nieuwbouw gaat plegen. Uh -huh. Dan kijkt u natuurlijk zeer gespannen naar wat de staatssecretaris... dan echt straks daar zelf over gaat zeggen. Dat geldt, ook, ja, ja. dat geldt ook voor uw collega's natuurlijk. Is de spanning echt uh, nog verder toegenomen afgelopen weken? Ja, dat is zeker toegenomen. Kijk, het wordt nu alleen maar spannender. We worden nu onzeker van uh, wat het op dit moment wordt. Uh, ja, mensen worden onzeker uh, omdat er ook geen werkgelegenheidsperspectief is. Uh, er zijn heel veel a-ideeën aangeleverd naar de staatssecretaris toe. En we zijn heel nieuwsgierig wat hij daarmee gaat doen. Hoe was de sfeer de afgelopen maanden op de werkvloer? Er is natuurlijk veel actie gevoerd door gevangenispersoneel. We hebben ook aandacht aan besteed in het Radio 1 journaal. Um, er is ook veel onzekerheid, kan ik mij voorstellen. Klopt, en er is behoorlijk veel onzekerheid. Ik bedoel, Maastricht is al ondertussen al leeg gehaald, zeg maar. Die is al vooruitstrevend, die is al uh, dicht gedaan. Uh, er ontstaat een heel grote spanning. Hoge Veen staat bijvoorbeeld de no no no nominatie om uh, begin volgend jaar dicht te gaan. Ja, de spanning neemt alleen op dit moment toe. En het is uh, voor mensen heel onzeker. Mensen gaan heel onzeker de vakantie hier tegemoet. Uh -huh. Zijn er al mensen die weggaan bij u? Merkt u dat? Uh, mensen hebben al gesolliciteerd. Mensen zijn al bezig om te kijken naar ergens anders te kunnen. Uh, ja, maar het wordt al moeilijker om ergens een plekje te vinden. Waar vinden ze een plek als ze een plek vinden? Nou, dat is al heel moeilijk. Dan moet je al naar andere PI's gaan. En uh, dat is op dit moment al lastig om daar werk te krijgen. En de private op... beveiliging, lukt dat? Dat uh, lukt op dit moment ook niet. Uh, hmm. Ik bedoel, het is op dit moment gewoon uh, hoop werkloosheid in deze regio's. Wat heeft u zelf voor plannen? Stel, uh, Dave heeft straks slecht nieuws voor Hogeveen. Daar gaan we sowieso nog even verder met onze acties en lobby's voeren. Want het kan niet zo zijn dat een van de modernste inrichtingen van Nederland... die gewoon 15 jaar door kan gaan zonder extra kosten, dat die wordt gesloten. U wilt er nog niet aan? Absoluut niet. Wat gaat u dan doen? Nou dat zullen wij vrijdag ook met, uh, met, met uh, vakbonden overleggen... wat voor volgacties wij zullen ondernemen. Kijk, uh, er zijn meerdere inrichtingen die dan... Uh, de... en dus zullen we gaan bekraden wat wij gaan doen voor acties. Ja, waar, waar denkt u aan? Want uh, dat zouden acties uh, moeten zijn die, die aandacht... Uh... Vragen. Nou, en, en, zo, ja, zo, zo, zo wordt het nog uh, plan wordt besproken in de Tweede Kamer. En op het moment dat het dan besproken is, dan is het eigenlijk ook definitief. Hè? Dus ik denk dat we dan met z'n allen maar die kant op moeten gaan. Goed. Wij spreken u graag uh, als u meer weet. Dat zal zo rond negen uur zijn, meneer Pekel. Zullen we afspreken dat we dan weer even bellen? Is goed. Tot dan. Tot dan. En sterkte de komende uur. Komende uur. Dan, dank u wel. Hetzelfde. Kwart over acht. Ik heb nieuws. Netflix komt naar Nederland. Pardon? Netflix? Ja, Netflix. Ken je dat niet? Nee. Hm, Echt zo wel uit. Nou, spannend. Ik ben benieuwd. Netflix. Arnoud Boekhuis. 50 kilometer. Opmerkelijke files. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Marhees en de Kropelederheide staat inmiddels 6 kilometer. En ook 6 kilometer. En voor mij is daar al erg warm in het zuiden. Op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en Helden. Brazilië dan, daar is de geest uit de fles. De onvrede van de mensen over de gestegen prijzen, gebrekkige voorzieningen... en de onveiligheid komt tot uiting in protestdemonstraties in de grote steden. In Sao Paulo liep het daarbij vannacht uit de hand. En correspondent Mark Bessems is daar ook. Hij vertelt wat daar misging. Ja, het was vandaag weer een massaal protest. 50.000 man waren komen opdagen hier in Sao Paulo. Net iets minder dan gisteren, toen er 65.000 man waren...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 Tien minuten voor, half negen is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Marcel noemde dat al eventjes. Netflix komt naar Nederland. U kent het misschien niet, misschien ook wel. Onder televisie, internet en reclame mensen... is dit groot nieuws, uh, Roland Stekelenburg. Want, waarom? Nou, Netflix is in Amerika de grootste uh, dienst... waar je uh, tegen een vast maandbedrag... Uh, onbeperkt uh, televisieseries en films kunt kijken. Uh, en is daar ongelooflijk uh, groot... Dus op het moment dat, dat zo'n dienst naar Nederland komt... Ja, dan krapt iedereen zich achter de oren die actief is uh, op dat gebied. Ja, en, wat, en wat bieden ze aan, uh, televisieseries en films van alle maatschappijen? Uh, ja, heel breed. Uh, en wat, het, wat wel opmerkelijk is... dat ze sinds begin dit jaar... vanuit hun enorme positie... Uh, ook zelf uh, dingen zijn gaan maken. Dus uh, ze maken ook dramaseries. House of Cards is... Uh, uh, uh, alleen maar op Amazon uitgezonden Het is een politieke uh, serie. En ook een cultserie. Arrested Development. Exclusief op Netflix. Dus ze gaan eigenlijk steeds meer de richting op... vanuit hun uh, enorme machtspositie... van de traditionele zender. Uh, en... Ja, wat, er, wat je natuurlijk ziet gebeuren is dat mensen in hoog tempo op een andere manier televisie gaan kijken. Die kijken vaak series, in Nederland trouwens ook al hoor, dat zie je heel hard gaan. Uh, niet altijd meer op de zenders, maar bestellen vaak een dvd-box. Uh, downloaden het, mag natuurlijk niet, maar dat doen ook heel veel mensen. En gaan dan in een weekend gewoon een heel seizoen borgen kijken of iets dergelijks. Hmm. Nou, dat faciliteert Netflix en zijn daar ongelooflijk groot in geworden. Ja, en dat heeft natuurlijk grote gevolgen. Jij zegt het ook al voor um, iedereen die nu met televisie bezig is... Hè? En, en met internet, uh, met, met het maken van series en daar geld mee wil verdienen... Dit lijkt mij een enorme concurrent. Is iedereen nu, denk je, wakker geschud in Nederland... of zaten ze al te wachten op de komst van zoiets als Netflix? Ja, er wordt al uh, heel lang over gespeculeerd. En, uh, maar Netflix heeft het dan vanochtend eindelijk bevestigd... dat ze voor het einde van het jaar hier actief gaan worden. Uh, in Nederland zijn een paar partijen hier ook mee begonnen de afgelopen jaren. Pathé Thuis, misschien ken je het. Dat is ook een online platform waar je speelfilms kunt huren. Uh, HBO is actief geworden. Alle kabelaars bieden natuurlijk... Uh, video-on-demand en speelfilms, uh, RTL XL, SBS is met kijk uh, begonnen... de televisieproducenten zoals Samsung die verhuren films... Apple is hier actief en YouTube uh, gaat ook die markt in. Dus uh, de strijd gaat hier ook niet echt om Nederland. Nederland is op wereldschaal onbetekenend. Uh, eigenlijk is dit een, een strijd tussen de grote jongens... om wie wereldwijd de eerste grote aanbieder van Speelfilms en series gaat worden. Goed. Roland Stekelenburg over de komst van Netflix naar Nederland. Meer daarover vindt u trouwens op onze website nws.nl. Barack Obama is gisteravond aangekomen in Berlijn. Hij is zijn eerste officiële bezoek als president aan de Duitse hoofdstad. En vanmiddag houdt hij je toespraak bij de Brandenburger Tor. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Nou Wouter, is de stad er klaar voor? Nou dat moet haast wel zo langzamerhand. We zijn al dagen bezig alles te onderzoeken waar hij in de buurt komt. Tot duikers in de rivier aan toe. Uh, de omgeving van zijn hotel is natuurlijk afgezet. De Brandenburger Tor waar hij zal speechen. Uh, dat is al dagenlang afgezet voor het verkeer en sinds gisteravond ook voor voetgangers. Alles wordt zwaar beveiligd. En ook als je de plaatselijke kranten doorbladert, die putten zich nu al dagenlang uit in alle details. Hoe de suite in het Ritz-Carlton eruit ziet, wat er eventueel vanavond te eten zou kunnen zijn bij het banket. Interviews met mensen die alle Amerikaanse presidenten hebben meegemaakt. Dus je zou denken dat het om het event van het jaar gaat, maar Obama is hier wel geteld 25 uur en 40 minuten. Gisteravond geland en stijgt vanavond om half tien alweer op. Oké, okay, nou is het uh, gewoon dat uh, een president dan wat belangrijk zegt hè uh, op zo'n moment in zo belangrijke, op zo'n belangrijke plek. Wat is de verwachting in dat opzicht uh, ja, hij, hij moet daar iets belangrijks zeggen. De, hij gaat ook voor de Brandenboer Tor zijn toespraak houden. Dus voor een, voor een belangrijk decor, ook voor, voor, de, voor de thuismarkt, zeg maar... voor Amerika en ook voor de rest van de wereld... zal daar met, met veel belangstelling naar worden gekeken. Het moet een grote speech worden, is al aangekondigd... over de wereld, Europa, de geschiedenis en de toekomst. We weten intussen dat hij nieuwe voorstellen gaat doen voor ontwapening. Hij wil een derde van de kernwapens weghalen als de Russen dat ook doen. Ja. Dat is het nieuws, dat zijn medewerkers nu al verspreiden. Dus nieuwe initiatieven voor nucleaire ontwapening. Um, en de grote vraag is natuurlijk of, nog, of hij ook nog met zo'n mooie one-liner komt... met zo'n kreet zoals Ispin Ein Berliner. Dus ik ben heel benieuwd wat daar de poëtische tekstschrijvers bedacht hebben. Ja, we gaan oh. allemaal meekijken en luisteren natuurlijk, Wouter. Um, aan de andere kant is hij natuurlijk in Duitsland een belangrijke bondgenoot. Um, maar hebben de landen nog wel zulke warme relaties? Nou, de verhouding is gewoon goed, zou je kunnen zeggen. Maar ook met de nadruk op gewoon. Uh, duitsland heeft Amerika niet meer nodig, zoals in de Koude Oorlog. Hè, toen de west duitsland en vooral West-Berlijn... door de Amerikanen beschermd moesten worden tegen het communisme. Uh, Amerika heeft Duitsland ook niet meer zo hard nodig. Die kijken veel meer naar Azië, naar China. Uh, dat doet Duitsland zelf trouwens ook. Dus ze hebben gewoon veel minder geïnvesteerd de afgelopen jaren in die relatie. Een beetje, een beetje als goede vrienden, waarvan je weet dat je ze op kan bellen... maar dat niet meer elke dag doet. Ja, uh, over opbellen en uh, meeluisteren gesproken. Ja. Dat wordt ook... Ook een belangrijk gespreksonderwerp kan ik mij voorstellen... tussen Merkel en Obama, hè? Het, het hele Prism-verhaal. Ja, natuurlijk. De, de druk hier op Merkel is, is erg groot. In Duitsland is ook grote verontwaardiging over het afluisteren en bespioneren. Dus de druk op Merkel is heel groot om iets strengs te zeggen... over het afluisteren door de Amerikaanse geheime dienst. Hoewel aan de andere kant Duitsland daar volgens deskundigen... juist heel erg van profiteert van die gegevens. Onder andere zou, zouden hier ook aanslagen zijn voorkomen door die Amerikaanse gegevens. De Duitse geheime dienst wil overigens zelf 100 miljoen euro investeren... de komende jaren om ook dat soort dingen te gaan doen. Dus het is... Uh, niet helemaal zo dat Duitsland zegt, je mag dat niet doen... maar het is natuurlijk wel een van de dingen waar de buitenwereld erg op gaat letten. En verder zullen ze het natuurlijk hebben over alle andere internationale kwesties... van Iran, Syrië tot Afghanistan. En over de vrijhandelszone, dat is het andere waar ze erg veel waarde aan hechten allebei... omdat dat natuurlijk goed nieuws zou zijn voor zowel Europa als Amerika... als die vrijhandelszone er komt de komende jaren, waardoor de handel weer beter gaat. Dan gaat die Wouter dan nog wat leuks doen vandaag? Bijvoorbeeld de gewone Berlijner nog een hand schudden? De gewone Berlijner speelt hierin geen enkele rol... behalve dat hij steeds gecontroleerd wordt... en op bepaalde plaatsen <laughs> ja. niet meer mag fietsen. Nee, de gewone Berlijner heeft hier bijzonder weinig aan. Uh, ook zelfs zijn toespraak voor de Brandenburger Tor... is voor 4000 genodigden. Uh, dus mensen die op de tribune zitten. Dat zijn ja. onder andere scholieren, mensen van organisaties... maar geen gewone mensen. Dus je kan er niet gewoon bij gaan staan. Dus de grote massa's die we kennen van Kennedy... en ook voor het optreden van Obama... toen hij hier vier jaar geleden nog als kandidaat daar nog op campagne was 200.000 mensen bij de ziekensoolers dol enthousiast dat is er allemaal niet meer uh, het is allemaal zwaar beveiligd hij heeft zojuist wel de afgelopen twee uur de fitnessruimte in het Ritz Carlton laten afzetten vanwege de veiligheid dus ze zullen zojuist wel iets leuks hebben gedaan maar verder is het een keurig ja precies de first fitness family uh, maar verder is het gewoon een, een, een keurig bezoek eigenlijk met uh, president Gauk, dan gaat hij naar Merkel. En uh, uiteindelijk die, die toespraak om drie uur vanmiddag, dat is het hoogtepunt. Daarna is er nog een banket en zoals gezegd om half tien, dan stijgt hij alweer op. Ja, bijna ruimte voor spontaniteit. Maar het kan toch interessant worden. Wouter Meijer houdt het voor ons in de gaten. Wouter, dankjewel. Door naar Maino Remmers en de hitte. Uh, drie echte bominslagen kunnen we het zo zeggen, op de campus in Enschede, Maino? Wij staan voor een spannend ogenblik. Wij staan voor het moment van Vincent Kleiboer, Frank Brinkemper en Laurens Wekenstro. Want jullie zijn de experts. Ja, dat klopt, ja. Waar moet hij aan voldoen? Eén uh, knie omhoog en een hele hoge plons natuurlijk, zo hoog mogelijk. Geoefend? Ja, wel op de plons, maar omdat we vandaag op radio uh, gaat het nu natuurlijk ook een beetje om het geluid. En uh, daar is Frank de specialist in. Ja, inderdaad. Het, uh, uh, je moet een mooie knal-effect moet je creëren... En daar, uh, die, die knieën zo op zo'n 60 graden, daar, dat is daar wel belangrijk bij. Wat studeren jullie hier? Ik studeer communicatiewetenschappen. Technische bedrijfskunde. Bedrijfsinformatie technologie. Dan lijkt mij dat een bommetje altijd van pas komt. Wie gaat als eerste? Nou, ik ga wel als eerste. Oké, okay. daar gaat hij dan. Onder de indruk? Ja, ach. ja, dit kunnen we beter. Ja, ik vond de waterverplaatsing nog minimaal eigenlijk. Wie gaat er nu? Ja, nu ga ik wel. Dat was een beetje een mislukte, hè? Ja, lijkt me duidelijk dat de beste stuurlui in dit geval in ieder geval aan de kant stonden. Fruit maar. Ja. Nummer drie. komt die Bom, drie. Ja, dat moet hem zijn geweest. Die andere twee, dat klonk helemaal nergens naar. Fijn om zo de dag te beginnen. Heerlijk. Heel die plak nacht weggespoeld. Ja, dat is wel uh, lekker frit. En straks weer naar het terras.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 En op de A16 bij Zwijndrecht heeft de politie geschoten toen een auto wegreed bij een controle. De auto stopte en de vier inzittenden zijn opgepakt. Eén van hen is gewond geraakt bij die arrestatie. Of die is geraakt door een politiekogel is niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. Over het zuidoosten van het land ligt een groot regengebied met zwaar onweer, forse regenval, soms ook hagel en windstoten. Dit regengebied trekt langzaam naar het noorden met de zwaarste neerslag over de oostelijke provincies. Op dit moment omweert het al in Twente, de Achterhoek, Limburg en de oostelijke helft van Brabant. In de rest van het land valt er ook regen, maar daar zal het waarschijnlijk minder zwaar zijn. Naar dit buiengebied klaart het vanuit het zuiden op, gaat de zon schijnen en wordt het zeer warm, maar ook zeer benauwd, vooral de oostelijke helft van het land. De temperatuur loopt op naar 27 tot 32 graden, heel misschien wordt plaatselijk de 34 graden nog gehaald. In de westelijke provincies waait de wind uit het noorden. Dan wordt het veel minder warm. Daar lopen de temperaturen vanmiddag uiteen van zo'n 20 tot 26 graden. Buien blijven de hele dag mogelijk, kunnen zomaar ineens ontstaan en kunnen zeer zwaar zijn. Dus hou de weersverwachtingen vandaag goed in de gaten. Geldt ook voor vanavond en vannacht. En ook morgen is er hier en daar nog zwaar weer mogelijk. En hoe is het dan op de weg naar het boekhuis? 45 kilometer, Lara. Lijkt me wel prettig eigenlijk. Ja, niet zo druk hè. Nee, de opmerkelijke file staan in het zuiden. En wel op de A58 Breda richting Eindhoven... tussen Hilvaar en Beek en Oorschot, 5 kilometer. En het blijft probleem geven op de A67 Eindhoven richting Venlo... tussen Asten en de Afrit Helden staat nog altijd 7 kilometer... En verkeer dat richting Duitsland wil kan beter omrijden. Een alternatief is de A2 en de A76 via Maastricht. Arnoud, dankjewel. En eindelijk is er nieuwe Haring twee weken na Vlaggetjesdag. Maar is die vet? Genoeg, bellen we straks met de Haringvisser. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf. We verspreiden woorden. We slaan ze op en bezorgen ze.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 Baby Laurens, die gisterochtend werd gevonden in een park in Roermond... maakt het goed, na omstandigheden, meldt de gemeente. De politie heeft de hulp van het publiek ingeroepen... om in contact te komen met de moeder van het jongetje. Renske Hamming van de politie Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al enig spoor? Nee, we hebben vanochtend uh, een passantenonderzoek uitgevoerd. Dus uh, rond het uh, tijdje van vinden en daarvoor kijken... of mensen die dan langs zijn geweest informatie hebben. Ja, dat heeft helaas... Uh...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 Nee, de, de, dat soort reacties hebben we niet gekregen. Maar ook geen reacties van mensen die uh, nou misschien een, een zwangere met problemen in de omgeving kennen. Mm -hmm. Of dat die, die foto bij de moeder zoveel opriep dat ze uh, ja, toch besloten heeft om zich te melden. Ja. Maar u zoekt dus, begrijpen wij, getuigen die het gisteren gezien hebben. Dat het jongetje daar werd neergelegd. Ja, we zijn eigenlijk op zoek, naar, nou, we zijn gewoon op zoek naar hulp. En dat kunnen mensen zijn die uh, iets hebben gezien, hè, dat het jongetje daar is neergelegd. Maar dat zou ook hulp kunnen zijn dat mensen iets in de omgeving is opgevallen. Uh, uh, een vrouw die zwanger was, of een jong meisje die zwanger was, of iemand die ineens verdwenen is. Uh, ja, wat ons kan helpen om, om uh, bij de moeder uit te komen, zodat we haar de hulp kunnen bieden. Ja. Wie zorgt er nu voor het kindje? Um, voor zover mij nu deze ochtend bekend is, het kindje nog in het ziekenhuis. Als het goed gaat uh, met het kindje dan uh, en die moeder wordt niet gevonden, dan uh, zal het kindje in een pleeggezin worden opgevangen. Ja, um, en het gaat goed met het jongetje op dit moment. Ja, het gaat goed met hem. En, en, en in zo'n pleeggezin blijft het uh, blijft zo'n kind dan. Weet u ook hoe lang dat dan is? Nou, dat durf ik niet te zeggen, want ik zit niet aan de jeugdzorgkant. Nee. Uh, maar, maar zorg wordt uh, zodanig ingericht uh, dat het voor een kind het beste is. Dus ik ga ervan uit dat er uh, een stabiele omgeving wordt gezocht. Goed. Hartelijk dank, Renske Hamming van de politie Limburg. Trouwens, waar kunnen mensen zich melden als ze iets weten of denken te weten? Ze kunnen zich bij hun uh, regionale politie melden, maar je kan ook bellen met 086070. Dat is een landelijke informatie-tiplijn. 086070 voor informatie over Laurens, de baby uit Roermond. Jens Kahneman, dank u wel. Graag gedaan. Dan door naar de eindexamens, niet in Nederland, maar in India. Want ook daar zijn deze dagen de resultaten bekendgemaakt. En ieder jaar leidt dat weer tot hele heftige gevolgen. Ontstaan dan namelijk een piek.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 Een bijdrage van onze correspondent Lucas Waagmeester... over de enorme prestatiedruk in India en alle gevolgen die dat met zich meebrengt. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Het haringseizoen gaat vandaag dan toch van start. Op Vlaggetjesdag werd het uitgesteld omdat de haring nog niet vet genoeg was... door het koude voorjaar, maar zo dadelijk wordt dan toch het eerste vaartje geveild. Adrie van der Hoek is schipper van de Wiron 5. Een van de twee Nederlandse haringboten haalde de Hollandse Nieuwe binnen. Meneer van der Hoek, goedemorgen. Ja, het, is, het is Hoek, maar het geeft niet. Goedemorgen. Dag meneer Hoek. Uh, uw schip ligt op een beetje Scheveningen in de haven. U vaart vanmiddag weer uit. Uh, dan ook weer op haringvangst? Ja, dit, uh, we gaan van de reis weer op Hollandse Nieuwe. Ja. Ja, en, en hoe is het met, uh, met, met vetgehalte? Zijn ze nu uh, lekker? Het is zo een stuk beter dan de vorige trip, maar het kan nog wel ietsjes beter. Dus uh, hopelijk zijn ze van de reis weer uh, ietsjes vetter dan de vorige uh, reis. Hoe komt het nou dat ze niet vet genoeg zijn? Ja, we hebben veel te weinig zonlicht gehad in het voorjaar. En dat is echt heel belangrijk voor de planktongroei. Ja, als je weinig zonlicht, hebt, uh, heb je weinig plankton. Dus weinig eten voor de haring. Ja. Van uh, weinig zon hebben meer mensen en dieren last. Uh, maar bij ja. de haringen heeft dat dus echt uh, direct gevolg voor de, de hoeveelheid voedsel die ze tot zich nemen. en het vetgehalte op de vis, begrijp ik. Ja, dat klopt, ja. En, en moet je dan ook op andere plekken vissen om uh, de beste haring te vinden? Nou, we hebben heel wat plekjes zo geprobeerd. Ja, allemaal niet van goede kwaliteit. En uh, afgelopen week, woensdag, zijn we op plek gekomen. daar waren ze wel voor de maatjesharing. Geschikt. Aha, waar was dat? Op uh, de 57e breedtegraad. Een uh, nul lengte, een beetje dwars van, uh, van schotland Aberdeen. Oh, daar helemaal. Helemaal ja. in het noorden van, uh, van de Noordzee. Ja. De westkant, ja. Ja, is dat verder weg dan gebruikelijk? Nee hoor, nee hoor. Want uh, doorgaans zitten we nog wel eens nog noordelijker. We komen bijna tot, uh, tot de 59e breedtegraad er nog, en nog, nog verder ook. Dus, en uh... hoe, hoe ver is dat? Waar, waar zit u dan? Want ik ben niet zo bij de breedtegraad. Dan zit je <laughs> ter hoogte van de, de Shetland-eilanden. Oh, zo. Het ja. was van Noorwegen. De onderkant van Noorwegen. Ja. Ja. En was het dan gelijk ook de nette vol? Want hoe is de aanbod dan? Is er wel veel haring? Ja, goed. We hebben genoeg haringen gezien. Als je ook aantekeningen ziet, is het ook gelijk massaal, uh, massaal getekend. Maar ja, dan moet, uh, moet je nog een, een proeftrekje gaan doen. En kijken of het goede kwaliteit is. Maar ja, en als het een goede kwaliteit is, dan, uh, dan doe je een wat grotere trek. Maar hoop je hoop je wat meer te vangen. Mm. En heeft dus, u ja. veel concurrentie van andere schippers? Nee, is het vol? Nee, nee. Er zit, er zwemt genoeg in de zee voor ons, dus uh, weinig concurrentie. Hm. En, en hoe bepaalt u nou de kwaliteit? Is dat gewoon een kwestie van proeven? Uh, nou ja, daar hebben wij ook apparatuur voor. Maar ja, je kan het ook zien, er zit er genoeg vet uh, in het buikje, er zit er genoeg vet in het buikje. Dus ja, uh, je hebt een apparatuur voor, maar uh, het meest doe je wel op het oog. Want je ziet dat in één oogopslag? Ja, dat kan je heel gauw uh, kan je dat zien, ja. En voel het. Als het lekker zacht is natuurlijk, als het een hele stuve harde haring is en een hele scherpe buikje, dan, dan weet je eigenlijk al genoeg om ja. er ineens een, een vetmeter op te zetten. Nee, precies, dan knijpt u er gewoon even in. Even knijpen. Ja. niet wachten. ik krijg er zin van. Heeft u er al veel op? Eh. Ik, eh, ik zelf eet ze niet. Oh, pardon? <laughs> ja, ik eet, ik eet zo, dan ze wel. Die moeten zo heel vet zijn. U moet je recht smelten op je tong. Dus hopelijk van de reis. Oké, okay. zover is het dus nog niet. Ze smelten nog niet op je tong. Ze smelten voor mij nog niet in het beton, nee. Ze zijn wel van goede kwaliteit en ze zitten redelijk genoeg vet om, Maar ze kunnen voor mij nog wel een stukje verder. Nou, dan wachten we nog even met kopen. Moet ik dit niet uitzeggen. hard zeggen. Meneer Hoek, uh, goede vangst dan, later vandaag als u weer uitvaart. Ja, dank u wel. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Adrie Hoek, hoorde u. Visser, Haring Visser. We gaan naar Arnold Broekhuis bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Arnoud. Naar 40 kilometer in totaal. Twee opmerkelijke files, A2 Den Bos eindhoven Tussen Vught en Best West, 7 kilometer. En ook nogal het 7 kilometer file op de A67. Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en de afrit Helden. En het verkeer kan daar beter omrijden via de A2 en de A76. Een mooi plaatje kan het vandaag wel ja. opleveren. Amy McDonald hoort u This Pretty Face. Is her hair on, what clothes she wears, I don't care if it's YSL. Nou, dat geldt niet voor Mino Remmers. Mino, hoe is het met je? Ach, ik kijk toe, hè. Ik kijk toe naar een jongen die op een loopband staat... met een t-shirt aan. What doesn't kill you makes you stronger. Ja, ja. En dat bij deze temperaturen. Nee, de studenten worden hier achter mij een klein beetje afgebeuld... in dienst van de wetenschap, zullen we maar zeggen. Het idee is dat je nu op de fietsergometer zes minuten fietst. Dit is de standaard Eustrandtest. Dat is eigenlijk de meest gebruikte submaximale inspanningstest. En die geeft een maat voor de uh, inspanningscapaciteit van de... Van ze de doen het geheel vrijwillig. Marloes van Maurik en Rianne Bulthuis. Allebei studenten hier in NCD. En ze hebben alle twee een meter om. Gaat het? Ja, hoor, prima. Met dit weer? Ja, ook nog wel. Maar het is wel zwaarder dan normaal. Ze zitten op de Techno Gym... Fijn te fietsen terwijl ze niet vooruitkomen. En dat allemaal onder het zicht van Jasper Reynalda, inspanningsfysioloog... waar ik deze ochtend mee op stap ben. Wat gebeurt er nu? Nou, wat ze nu aan het doen zijn, is een inspanningstest... om te kijken wat hun maximale inspanningscapaciteit is. Die, wordt... Die neemt af bij hogere temperaturen. Die neemt af bij hogere temperaturen. Gaat dat snel? Dat gaat vrij snel, inderdaad. Uh, bij de uh, temperaturen zoals we die nu hebben... Kan er al een, een duidelijke reductie, uh, is er een duidelijke reductie zichtbaar. En ook bij dit soort submaximale inspanningstesten, waarbij je dus de uh, inspanningscapaciteit schat... Uh, zie je ook al dat er eigenlijk een onderschatting plaatsvindt... van de daadwerkelijke capaciteit. Dus die neemt gewoon af. Waar stopt de, het lichaam? Stopt die energie nu in verkoeling zoeken dus? Het klopt. Het gaat... Uh, het, het doet moeite om te koelen. Het wil de temperatuur op pijl houden. En daarvoor uh, heeft het energie nodig en die kan het niet steken in uh, inspanning. Lijkt me ook wel lastig, hè? Zo, want het is nou net twee dagen, twee dagen warm weer. En dan dit? Ja, het is uh, wel een beetje warm inderdaad. Ik merk het wel. <lacht> het is wel uh, zwaar. Hoe gaat het met de buurvrouw? Ja, nog wel prima. <lacht> Tempo gaat in. iets vlotter, hoor. <lacht> Minder, ben je iemand die last heeft van de warmte normaal? Nou, het valt over het algemeen wel mee. Ja? En jij? kan ja, jij goed tegen hoge temperaturen? Wat we nu een beetje hebben, dat klammen, dat, dat, dat het een deken is? Nou, meestal niet zo heel erg. Ik vind het niet zo leuk als het warm is. Hoe komt dat toch? Maakt dat nog uit in de prestatie? Iemand die er niet tegen kan, presteert hij ook veel minder? Bijvoorbeeld nu, aan het werk, vandaag, deze dag? Ja, dat, dat kan, er zitten grote individuele verschillen. Dat heeft onder andere te maken met, met je eigen thermoregulatie, hoe goed die op pijl is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met hoeveel uh, capillaren je hebt, hoeveel haarvaartjes je in je huid hebt. En die gebruik je namelijk tijdens inspanning of in ieder geval in warmte om je warmte kwijt te raken. Hoe meer capillaren, dat is ook een gevolg van getraindheid bijvoorbeeld, hoe makkelijker je, je warmte kwijt kunt. En dat verschilt tussen personen. Nou hebben we wel een vorstverlet in Nederland dat bouwvakkers bijvoorbeeld dan niet gaan werken bij gevoelstemperatuur min zoveel graden. Dat hebben ze niet bij deze temperaturen. Vaak moet het gewoon doorgaan. Nee, dat gaat vaak door. Er is in sommige gevallen wel een tropenrooster. Maar dan zie je dat het verschuift naar de ochtend en dat het warmste deel van de dag eigenlijk nog doorgewerkt wordt. En voor sommige zware beroepen kan dat implicaties hebben. Wat gebeurt er nu met de hartslag? De hartslag is, is duidelijk hoger dan, uh, dan normaal. Um, en die kan bij dit soort temperaturen tot wel 40 slagen per minuut hoger zijn dan uh, in de normale omgeving. Zoveel? Zoveel. Ik denk dat dit heel veel onderschat wordt, hè? Het wordt onderschat, de effecten van warmte. Maar zolang je geen extreme inspanning levert, valt het, valt het mee. Dan is eigenlijk een tropenrooster voor ambtenaren in een airco-kantoor een beetje onzin, hè? Daar heb je weinig last van de warmte, inderdaad. Ja. moet een beetje denken aan de heren die een bommetje deden in het zwembad vanochtend. Die, die waren al lekker afgekoeld. Helpt dat nog? Even s ochtends even snel gaan zwemmen? Het effect zal vrij snel weg hebben, maar het verkoeling zoeken in een zwembad of in water... in water raak je veel makkelijker je warmte kwijt dan in de, in de buitenlucht. Dus dat werkt absoluut. Oh, het gaat nog wel, hè? Ja, het, het kan er weer door. Ja, het, een duikend zwembad zou ik hem best wel kunnen gebruiken, eerlijk gezegd. Gewoon best warm. Sterkte. Dankjewel. En wij zijn ook extra vroeg begonnen vanochtend, ja, hè? He? rooster. Tropen ja. Het NOS Radio en Media Overzicht loopt door tot in december. Het zou drukkend warm worden vandaag met grote kans op hevig onweer. Vooral dat laatste is goed nieuws voor de stormchasers. U hoort het dus vanochtend al even in onze uitzending. Maar ja, de verwachtingen worden getemperd naar onze eigen weerman Marco Verhoef. Laten de stormchasers nu ook op hun website stormchasers.nl weten... dat de kans op zeer hevig onweer niet echt groot meer is. In weertermen spreken de stormjagers van een stabiliseerderend hoogterug met weinig windschering. Ja. Overigens plaatsen daar nog wel een aandachtspuntje bij. Doordat de buien zich naar verwachting niet zo snel zullen bewegen... kan er plaatselijk wel heel veel neerslag in korte tijd vallen. Nou, um, Dat het uh, eerst warm wordt, zullen ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima merken... bij hun provinciebezoek aan Flevoland en Overijssel. Het is de vijfde van de officiële provinciebezoeken van het nieuwe koningspaar. Het bezoek aan Almere wordt over een half uurtje afgesloten met het Almere Lied. Omroep Flevoland vroeg bij de generale repetities aan de zangeres... of ze de zenuwen nog in bedwang had. Nu nog redelijk goed, maar ik word steeds zenuwachtiger. Het is echt... Uh... Ik begint nu wel te komen. Was het uh, nuttig om dit zo allemaal even te doen, uh, zo'n ja. repetitie? Ja, tuurlijk. Altijd. Dus ook, dan weet je ook hoe het ongeveer gaat. je krijgt een beetje rust in je, in je lichaam, in alles wat je ja. doet. Want anders sta je daar en dan denk je, oh, wat nu? Eerst ja, is dus Flevoland en later gaat het Koningspaard naar Overijssel. Zwolle nog meer. Oh, Zwolle? Ja. Jij gaat vanmiddag even... Even weg vanmiddag. Oké. Okay. Paul de Leeuw, die keert dit uh, najaar niet terug op de Belgische televisie. De VTM heeft besloten het programma Manneke Paul stop te zetten. Schrijven Belgische kranten als de Gazet van Antwerpen en het Laatste Nieuws. En de zender wil niet zeggen of de beslissing iets met de commotie van de voorbije maanden te maken heeft. De leeuw rookte onder meer een joint en liep ook naakt door het beeld. Ja. In België. Dat zo duidelijk. Ja, dan hoort u, u meer. Uh, natuurlijk over staatssecretaris Steven van Justitie. Die is zo langzamerhand al wel begonnen aan zijn persconferentie. Tenminste, dat hopen wij. Michiel Breedveld is daar in Den Haag bij. En Teven komt dan met zijn aangepaste plannen, bezuinigingsplannen voor het gevangeniswezen. Ja, daar gaan we dan over verder praten. Dan doen we weer met Anton Pekel. Belooft al eventjes dat we hem terug zouden bellen. Hij is beveiliger in de gevangenis in Hogeveen. Die misschien wel dicht gaat. En hij is ook kaderlid bij Avocabo FNV. Hoort u dus meer over? zo dadelijk na het journaal van 9 uur. En uiteraard praten we ook verder over de belofte van president Obama. Die wil het aantal kernwapens verder verminderen... in een akkoord met de Russen. Hoort u zo weer over.